Hoe Feyenoord dan in de positie komt om gevaarlijk te zijn. Maar alle ballen die op zijn hoofd of op zijn voeten komen gaan voorlopig nog over of naast. Je kan zeggen daar heb je geen geluk bij. Je kan ook zeggen... Het is geen man van wie je zomaar mag verwachten dat hij een goalgetter is. Dat is hij nou eenmaal niet. En dat blijkt nu wel. Maar hij krijgt wel de beste kansen voor Feyenoord in de tweede helft. Ja, hij staat op de positie. Maar dat is eigenlijk wow. al het hele jaar het, het geval. Maar afmaken is Lex Immers in het rood-witte shirt van Feyenoord nog niet echt gegeven. Terwijl gezegd wordt dat bij deze actie ook Palsen er goed meesprong. En eigenlijk de kopbal richting de goal onmogelijk maakte. Ajax heeft nu balbezit met Babel op eigen helft. Speelt Palsen aan in de kleine ruimte. Daar is ook Klaasie. Die voelt zich als kleine jongen goed in de kleine ruimte. Zit er wel tussen, maar het levert Feyenoord verder geen balbezit op. Want de bal gaat terug naar Vermeer. Weer een lange bal van Vermeer op het hoofd van Matthijssen. Maar nu neemt Ajax over. Zij het voor even. Nee, voor wat langer. Want Scheunen heeft de bal te pakken. Steekt hem nu op Eriksen. Daar komt Lamproep. die stip heeft hij die bal te pakken. Voordat uh, niet Eriksen, maar uh, de Jong de bal eventueel aan de voeten kon krijgen. Want hij was het die vanuit het middenveld nu eens die vrije ruimte inging. Die spitsruimte die dus vrij uh, gehouden wordt. En daar waar Eriksen toch ook in de eerste helft voor heel veel verwarring zorgde bij de centrale verdedigers van Feyenoord. Zeker nog, die verwarring. Die Eriksen zaait. Zorgde ervoor dat Eriksen de 1-0 mocht maken. Al vroeg in de wedstrijd. Het lijkt al een eeuwigheid geleden. Vervolgens we zijn nu inmiddels 71 minuten ver. En het staat 2-1 voor Ajax als Boetius de bal verliest. Maar ook heroverd. En dus uh, verder kan de voorzet. Uh, komt. Daar is Emers. Die schiet. Maar schiet tegen de tegenstander op. Komt er een herkansing. Nou voor Boetius. Die staat met zijn rug naar het doel. En ziet geen kans om zo snel onze as te draaien op de rand van het strafvolgmiet van Ajax. Om daar iets te produceren. Dat zou lijken op een schot. Feyenoord houdt nu wel de druk erop als Ajax. Eigenlijk nu met het hele elftal behalve Eriksen naar loopt in plaats van naar voren. Dan komt de bal vanzelf per in de post weer terug. Zo blijkt ook nu als Martens Indy naar de kost van Nederland dus uh, in het centrum uitgekomen. Nu een goede paas geeft naar de doorgelopen Nederland aan de linkerkant van het veld. Voorzet bij de tweede paal. Is net te ver, net te hard. Kan van Feyenoord niemand bij. Opgevangen door Blind. Die laat het zich eigenlijk een beetje gebeuren vind ik toch in het duel nu met Schaken. En heeft dan het gelukt dat de bal over de zijlijn gaat. En dan blijkt hij toch het laatst door Schaken te zijn geraakt. En komt er een ingooi aan voor Ajax. 18 minuten nog plus wat extra tijd. Nog altijd 1-2. Ingooi voor blind. Maar de ruimtes zijn klein. Toch op het hoofd van Babel. Dan moet Eriksen eigenlijk de volgende zijn die de bal heeft. Het wordt Matthijs. Die speelt een hele nare bal naar Martens Indy. Die vervolgens heel snel de bal naar voren moet schieten. Maar de Rust is er dan toch bij Feyenoord. Als er vervolgens op Rowetie is in de middencirkel een overtreding wordt gemaakt. Gezien door Nijhuis. En dus mag Feyenoord die vrije trap gaan nemen. Dat gaat Matthijs doen. Zal dat toch overlaten aan Jordi Klaasie, vrees ik zo. Nee, dat doet hij niet. Hij speelt hem naar Jan Maat. Jan Maat aan de rechterkant opend naar de opkomende bek aan de linkerkant. Dat is Nederland. Nelom moet dan een voorzet geven. Dat is een slechte op het lichaam van Van Rijn. Maar de bal wordt opgepakt door Boetius. Boetius steekt hem naar het Sassopgebied. Daar is Pelle, daar is immers. Daar is ook Jammaat weer. De bal gaat weer een etage terug. En schaken nu gevonden aan de rechterkant. Dreigend richting Blind. Schaken nog altijd. Babel geeft terugdekking aan Blind. Maar schaken nu een voorzet met het linkerbeen. Teruggelegd door Pelle. Niet goed voor Feyenoord. En dan gaat Klaas zich overstrekken. Raakt denk ik geblesseerd. En Babel kan eruit. Ja, want hij stapt over de bal. Blijft geblesseerd liggen. De counter van Ajax is in volle gang. Waar Eriksen en Babel het dan voor de Amsterdam moeten doen. Ze zijn er van op drie meter terug. Ook uh, Soleimani komt zich erbij melden. Maar die speelt de bal de verkeerde kant op. Klaas die is weer gaan staan. Daar lijkt de schade wel mee te vallen. De counter van Ajax is geen counter meer. Maar een gewone aanval. Als er van afstand geschoten gaat worden door er Eriks. Maar die raakt het lichaam van Matthijsen op de rand van het stadstropgebied. Nog altijd houden de Amsterdammers wel de bal. En uh, terwijl Klaas hier echt weer helemaal fit is. En de achtervolging heeft ingezet. Ligt de bal weer op Ajax helft. Bij Moisander en bij Paulsen. Zo is direct gevaar geweken, maar zo blijkt maar dat Ajax inderdaad loert op de mogelijkheden om er als dat ergens onderweg een keer die bal verliest en iets te veel mensen voor de bal heeft razendsnel uit te komen. En als er dan ook nog een controleur is die zich eigenlijk maar net langs de bal heen glijdt, dan ligt het ogenblikkelijk totaal open. En gebeurt dat vroeg of laat nog een keer, dan krijgt Ajax garandeerd nog wel een keer een grote kans op die manier te nemen. Eriksen verkijkt zich een beetje op een paasje, van blind. Feyenoord rampt nu de bal op zijn beurt helemaal blind weg. En die komt dan in de voeten van Vermeer. Ja, ik denk dat Ajax met het oog op dat counterspel dat waarschijnlijk in het laatste kwartier gespeeld gaat worden... ook Boerichter nu langs de lijn klaar heeft staan. Die ja. heeft natuurlijk wel wat snelheid. En net even iets meer snelheid dan de mensen die er nu staan. Als Kenneth Vermeer het balbezit heeft namens Ajax naar de rechterkant. Daar is Van Rijn doorgelopen. Kopt de bal het veld weer in vanaf de zijlijn. Maar kopt hem wel in de voeten van Nelon. Die snel moet handelen. Maar ook ziet dat er eigenlijk heel dichtbij geen afspeelmogelijkheid is. Dan maar kiest voor Lamproe. Uh, Matthijsen is de volgende met het balbezit. Gaat de middenlijn over. Joris Matthijsen. Eriksen kijkt wel, maar doet verder niks. Speelt Pelle aan. Pelle staat met Palsen in de rug. En Palsen maakt de overtreding op de Italiaan. Tenminste, dat is de lees van uh, Nijhuis. En daar komt zelfs een kaart aan voor Christian Palsen. Is dat daadwerkelijk de dader? Die vrijtrap traps is al genomen. Oh, Moisander. Ja, dan is het uh, twee keer geel en dus rood. Dan gaan we afscheid nemen van uh, Nicolas Moisander in deze wedstrijd. Ik dacht eerst dat Palsen in de rust stond bij Pelle. Maar het is dus Moisander. Ja, en als hij geel krijgt voor deze overtreding... dan uh, moet hij er dus af. En gaat hij zich dus net als een uh, andere Scandinaviër... gisteravond bij NEC. Comboy, uh, redelijk uh, asociaal gedragen... in de richting van uh, de scheidsrechter. Nou, het... Uh, het is allemaal wat getemperd. Er wordt gezwaaid. En Moisander moet nu de tunnel in. Het was niet eens een hele zware overtreding, dacht ik toch. Hij hield pellen wat vast. Zoals we dat nu kunnen zien. Maar hij gaat, er, hij gaat eraf. Nicolas Moisander. En dan is Ajax dus nog 15 minuten met 10. En kijk ik even naar Dirk Boerichter. Die trekt weer een jackie aan. Ja, de plannen wijzigen nu wat. Ja, dat is het eerste wat de Boer deed langs de kant. Tegen Boerichter zeggen: Sorry, maar blijf er even zitten. We gaan eerst even kijken wat we gaan doen. Er zal straks een verdediger bij komen. Dijks, Veldman zijn de verdedigers die op de bank zitten. Ajax met een man minder. Naar de dubbele gele kaart. En de vrije schop voor Feyenoord. Met Klaas achter de bal. Wordt dit het moment waar Feyenoord op heeft gewacht. Een kwartier voor tijd. Dan zou de Kuip ontploffen. Klaas legt de bal voor het doel. Er wordt gekopt. En Vermeer zit er net wel net niet bij. Ik denk dat er gewoon naast wordt gekopt. Dat is denk ik door Martens Indi gebeurd. Die dat vallend doet bij de tweede paal. En uiteindelijk dicht bij de gelijkmaker is, maar die gelijkmaker komt er niet. Mooi, Sander is uh, zien we op de monitor aangekomen in de catacombe. Zal zich realiseren dat wat hij deed vooral dom was. Namelijk je tegenstander laten wegdraaien en de bal vervolgens, uh, of de man vervolgens vasthouden. Dan weet je als hij naar de grond gaat dat er een kans is dat je al geel hebt, dat je er nog één bij krijgt. Nou, dat risico heeft hij blijkbaar genomen. En dit is de prijs die hij ervoor betaalt. Schaken heeft Babassit namens Feyenoord uh, op volle run richting de achterlijn. Vanaf de rechterkant. Dit lijkt een aardige voorzet, maar er staat niemand op de plek waar de voorzet landt. En Dus kan Ajax uitverdedigen, kan Soleimani ontvangen. Maar die moet een worstelduel aan met uh, Nelon. En uiteindelijk op karakter verovert Feyenoord de bal. Suelemani zit even op zijn knieën. Daar heeft Feyenoord geen boodschap aan. Want daar is Schaken weer. Aan de rechterkant richting de achterlijn. Schaken weer met een voorzet. Nou, wie? Pellen? Niet. Nee, Alderwereld. Bal wordt teruggebracht. Vermeer met immers. En Vermeer mag zich de winnaar noemen. In dat 1 op één duel met Lex Immers. Bal wordt teruggebracht door wie? Door Boetius, denk ik. En dan wil immers wel naar die bal. Maar komt Vermeer ook als een soort handbalkeeper in zijn eigen schras maar Maar heeft de bal wel te pakken. Middels weer in het spel gebracht op het hoofd van Nelon. Maar het is... En die Nelom en dan Nelom weer met de bal naar voren. En wie shout daar achteraan? Pellen samen met Alderwereld. Overtreding gemaakt door de Italiaan. Alderwereld, de Belg, blijft liggen. Krijgt een vrije schot. Dat betekent dat Ajax niet alleen opgelucht adem kan halen nadat deze aanval is afgeslagen. Maar dat er ook gewisseld kan worden. En dan gaat er normaal gesproken toch een verdediger bij komen. Inderdaad Dijks lijken wij aan de overkant tegen de zon in kijken te zien. De boer gebaart nog wat en zegt hoe het ongeveer moet staan. En dan gaat, denk ik, Schöne naar ja, de kant. Dat ja. zou ik logisch vinden. Dat gebeurt inderdaad. Ik denk gek genoeg dat hij ook naar de kant zou zijn gegaan. Als Boerichter zou zijn gekomen. Dus uh, voor Schöne zit de <laughs> wedstrijd erop. En uh, dat is de tweede wissel van Ajax. Mitchell Dijks, verdediger van pas 19 jaar. Grote, sterke jongen. Die als bek kan spelen en in het centrum kan staan. Komt er nu in. En die spreekt nu met Blind af. Dat hij, Dijks, linksbek is. En dat Blind nu de rest van de wedstrijd centrale verdediger is. Samen met... De heer al de wereld uh, Feyenoord gaat ook wisselen. Matthijs naar de kant. En Ashabar, zo te zien. Ja, spitsje erbij. Bij, al ja. Al. Ja. ja, waarom niet? Je, moet, je hebt de man meer je hebt nog maar 12 minuten en je staat met 82. Dat is eigenlijk niet zo gek. Klein spitsje erbij. Ashabar gaat uh, naast Graziano Pelle spelen. Dus uh, Dijks op schaken, zoals wij nu zien. Ja, en Ajax zal uh, zich in de, de slotfase gaan uh, beperken tot het uh, tegenhouden en het counteren. Kan niet anders eigenlijk met 10 uh, man. En nu maar eens kijken of Feyenoord in die korte tijd, want het is nog maar 12 minuten, dat overwicht ook in, in elk geval een doelpunt zou kunnen uitdrukken. Nelon wordt lastig gevallen door Soulemani, komt er wel uit, speelt de bal vervolgens naar Leerdam. Die speelt hem weer in de voeten van Soelemani. en Leerdam krijgt daar een tikje aan de buitenkant. Nijhuis laat het allemaal doorgaan, want eigenlijk houdt het nu het balbezit met de Jong. Met Eriksen. De zon schijnt nu ook in ons gezicht. Klaasie zit er weer tussen. Wordt de bal teruggebracht door Pauls. Het wordt er allemaal niet mooier op in de slotfase. Maar het is natuurlijk wel spannend. Deze editie van de Klassieker 2 in voorsprong voor Ajax. Nog 12 minuten als Kostas bal aan de voet heeft. En speelt naar Bruno Martensini. Gisteren werden wij door een lieve collega nog gewaarschuwd op Twitter. Dat we wat warms moesten aantrekken. Want dat het weer echt koud was geworden. In Nederland, maar vervolgens hadden jullie liever met mijn zwembroek aan. In de zon, met mijn zonbril, met mijn zonbril, ja. Prima, bedankt Jeroen. Uh, balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Met een voorzet van Jan Maat, die onschadelijk wordt gemaakt door Paulsen. Dan wordt verwerkt. Nou ja, verwerkt, verlengd eigenlijk door Babel. Er staat in de rug van Babel helemaal niemand meer. Zo krijgt Feyenoord de bal makkelijk weer terug. Ja, het zal één richting verkeerd worden, dat mag duidelijk zijn. Feyenoord 1, Ajax 2. Klok in de tachtigste minuut aangekomen. Feyenoord met een man meer. Naar de twee gele kaarten van Mooi Sander. Het balbezit voor Feyenoord. De diepe bal naar Schaken. Die moet de voorzet geven vanaf de rechterkant. Schiet tegen Blind op en krijgt daarmee een hoekschop te nemen. En dat is dan, uh, nou ja, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Gelooft Vijfde hoekschop van vijfde. dat hadden we die gehad, toch? Oh, nou, goed. Dan is het de zesde. Dan het is het de zesde. <laughs> ja. Nou, streep maar af. Dat durf ik uh, wel. Schaken gaat die corner nemen vanaf de rechterkant. Bal komt bij de eerste paal. Wordt weggekopt door Palsen. Opgevangen door Jan Maat. Die gaat schieten. Bal wordt onderweg aangeraakt. Krijgt een rare curve mee wordt uiteindelijk uit het strafsbondgebied weggekopt door Eriksen. maar wel in de voeten van Feyenoord. De Boeëtje is met de voorzet, Vermeer ziet mis en dan haalt Dijks die bal van de lijn zo'n beetje. Maar dan is er al gefloten voor een overtreding op Vermeer die dus niet mis zat, omdat hij mistast, maar omdat hij ergens onderweg van iemand in een rood wit shirt een duwtje heeft gekregen. Koeman heeft dat niet gezien. Informeert even bij de vierde man. Volgens mij was dat uh, Wiedermeyer. Ja, die is dat ook. Nou, die heeft dat denk ik ook niet gezien. Dan gaan wij maar eens kijken. Uh, nou, ik denk niet dat Vermeer erg lastig gevallen wordt. helemaal niks. Als er al uh, iemand in de weg staat, dan is het. Uh... En Ajax ziet zelf, die spalsen die Vermeer het leven onmogelijk maakt. Maar Nijhuis schat dat verkeerd in. Daar uh, had ze dus eigenlijk een andere beslissing moeten vallen. Ja. Strict genomen was dit een overtreding van Vermeer op Palsen. Ja. Ik weet niet of je daar dan straks... Daar gaat je rood voor normaal gesproken, ja. Nee, dit uh, was uh, niet sterk van de scheidsrechter. Dus de boosheid van Koeman, die dat dan wel vrij sterk en scherp ziet vanaf een meter of 60 was dus begrijpelijk en terecht. Jan Maat, want Feyenoord heeft de ballen weer. Paast komt niet uh, bij Asjabar terecht. Overname van Mitchell Dijks, die met grote stappen er nu vandoor gaat. En van Feyenoord wel twee kwijt is, maar ook Schaken verded dat keurig mee terug. En uh, pikt hem de bal van de voet dan geeft hem terug aan Lamproe, de keeper, die er dus eigenlijk in de tweede helft ja, hij heeft een bal uit zijn doel moeten halen. Hij is nog één keer getest, strikt genomen niet eens, want het schot van Schöne na een uurtje uit die merkwaardige kortgenomen hoekschop ging dus naast. Maar voor het over heeft hij eigenlijk niks te doen gehad. Feyenoord komt weer, daar komt uh, een schot van afstand, maar dat schot van afstand is dus dat Boeci is weer, ja, ja, die, is weer. die uh, schiet vrij ruim over. Na 81 minuten. Ik zit naar die Dijks te kijken. Korte mouwen, handschoenen aan. Hij heeft blijkbaar winterhanden. Dat is toch niet echt weer voor handschoenen vandaag. Maar Dijks heeft daar uh, wel voor gekozen. Hij heeft overigens zijn handen vol in uh, deze fase aan Ruben Schaken. Die dus laat in de wedstrijd is gekomen. Het is nog zo fris als een hoentje. Babel wordt uh, gezocht door Vermeer. Maar in de kluts komt die bal uiteindelijk bij een Feyenoorder. Dat is Klaas. Nu uh, kiest uh, Dijks uh, makkelijke positie dan Schaken. Schaken zegt Dijks maakt eerst een overtreding. Maar dat heeft de scheidsrechter niet gezien. Dijks geeft vervolgens een voorzet op uh, Babel in het schasselgebied van Feyenoord. Maar uh, Babel loopt de bal over de achterlijn. Tenminste, dat dacht ik. Nijhuis denkt anders. En ik denk dat Nijhuis gelijk heeft. Dat Bruno Martens indien degene is die de bal als laatste raakt. Betekent dus wel dat er een corner aankomt voor uh, Ajax. En dat scoren op de molen van het helftal van uh, Frank de Boer. Daar kun je tijd mee winnen. Je kunt eens dus naar de klok kijken en zeggen. Nou, dit is allemaal mooi in ons voordeel. Want Feyenoord heeft de bal niet. En zoals een uh, wijs man uit Barcelona ook zei. Dan kan de tegenstander ook niet scoren. Corner komt als uh, Christian Eerlijkste tenminste heeft. Bedankt voor het bier vanaf de tribune, vanaf de linkerkant. Ja, en die bal gaat indraaiend komen en komt te laag. Wordt door Feyenoord via Pellen heel makkelijk eh, weggetrapt. Opgevangen dan weer via Blind. Zo houdt Ajax de bal. Die kopt hem eigenlijk keurig terug naar Eriksen. Die aan de linkerkant nog altijd staat. Dan nu opnieuw voorzet zal moeten geven. Dat wel onder druk van de tegenstander schaken moet doen. Dat draait hij twee keer handig van weg. Wordt even vastgehouden, vrije schop. Dat is door Nijhuis van een meter of tien afstand gezien. Makkelijk te zien ook. Dan gaat de bal naar Babel. Babel draait weg bij uh, Jan Maat. Moet een voorzet geven. Wil er eigenlijk nog een keer langs. Geeft de bal dan weer terug aan Eriksen. Want eigenlijk is natuurlijk meer gebaat bij balbezit dan bij ballen voor het doel krijgen. Zeker als er eigenlijk niemand staat zoals nu. En dus wordt er gecombineerd en wordt er vooral tijd gewonnen. En balbezit nu voor Pauls en zo. Babel krijgt een koekie uh, denk ik van Klaasie. Maar Feyenoord verovert wel de bal met uh, Pelle. En dan wordt er een overtreding gemaakt van de Jong door de Jong. Op Klaasie. En Klaasie is boos. Vliegt de Jong naar de strot. En nu is de vlam in de pan. Niet alleen uh, op het veld, maar ook bij de regionale pers. Zo zie ik uh, voor mij. <laughs> ja, je kunt maar uh, op het winkeltouw zitten. Nou, ben ik benieuwd. Nou, er komt een geen kaart aan voor uh, de Jong. Dat sowieso. Maar, maar Klaasie een... krijgt ook wat. Klaasie uh, reageert ook uh, als door een adder gebeten. En vliegt de Jong naar de strot. Ja, ze krijgen allebei geel. De Jong en uh, Klaasie. Ik zou die overtreding nog wel eens terug willen zien. Want uh, de woede was groot bij uh, Jordi Klaasie. Hier maakt Klaasie de eerste overtreding op Babel. Dan heeft Klaasie de bal. Daar komt dan de Jong. Ja, het valt er allemaal wel mee. Ik zou daar niet zo heel veel druk om maken. Sterker nog, ik denk als Klaasie al een blessure oploopt... is het omdat hij daarna met Nijhuis in aanraking komt. Maar Klaasie nee, reageert iets te fanatiek, denk ik. Ja, zeker. Want hij heeft eigenlijk in dat, uh, van dat trio dat erbij betrokken was... als het enige geen recht van spreken. De bal zit voor Feyenoord. Het is natuurlijk ook weer de frustratie en de boosheid dat je het gevoel hebt dat je in de eerste helft een voorsprong had kunnen nemen dat niet doet. En in de tweede helft nadat je op achterstand bent gekomen eigenlijk wel beukt en probeert. Maar dat het telkens net niet lukt. Nu een verre trap van de keeper Bede. Costas Lamprou, Pelle gaat op de rand van het stadsgebied liggen. Er wordt niet voor gefloten. De bal komt op de borst van Klaasi. Klaasi kijkt en zoekt en geeft de bal breed aan Jan Maat. Jan Maat gaat hij schieten. Jan Maat, dat doet hij inderdaad. De bal wordt weggewerkt door Paulsen omdat Jan Maat de bal niet goed raakt. Komt hij wel terug voor zijn voeten? Draait weer weg en geeft de bal dan in het hart van de verdediging aan Martens Indy. 6 minuten nog. Martens Indy met het bal besteed voor Feyenoord. Ajax op een 2-1 voorsprong. En Ajax met 10. Omdat mooi eruit is gestuurd. Jan Maat probeert Schaken te bereiken. Maar Schaken is wel snel, maar niet zo snel, want Jan Janmaat laat een bal los waar zelfs Yushin Bolt denk ik, nog wel enige moeite mee zou hebben gehad om die binnen te houden. En de trap komt van Vermeer. Ja, nou, dan kijken we maar weer eens naar de statistieken. Zien we dat Koeman nog nooit een klassieker als coach heeft verloren. Klopt, vier keer gelijk. Twee keer winst namens Feyenoord, twee keer winst namens Ajax. Maar die eerste nederlaag lijkt nu toch aanstaande. Want de klok tikt verder. Nog een minuut of vijf. Feyenoord heeft in alle opzichten haast. Maar vaak gaat haast niet gepaard met overleg en nauwkeurigheid. En dat is waar Feyenoord nu ook wel mee te maken heeft. Martus Indy met weer een lange bal richting Pelle. Pelle kopt door. Kopt eigenlijk meer op zichzelf door. dat die bal een beetje blijft hangen. Dan komt hij voor de voeten van de Immers op 25 meter van het doel. Steekt hij de bal het strafselopgebied in. Op dat moment is hij eigenlijk net... Het zeg maar deel van de middenveld is dat het strafselgebied dan moet inkomen. Leerdam dan voorop weer op de weg terug. En die verkijken zich dus totaal op de bal. Vermeer pakt hem op. 85ste minuut. Het wordt langzaam wat stiller in de kuip. Of dat stilte voor de storm is of dat de mensen het geloof een beetje zijn kwijtgeraakt onderweg. Dat moeten we dan maar afwachten. Maar Ajax staat er altijd met twee in voor. En de ploeg uit Amsterdam heeft een ingooi te nemen aan de overkant van het veld. Waar Solemani de bal halverwege de Feyenoordhelft wel pakt. Doet alsof hij gaat ingooien. Zoals dat al eenmaal hoort. En dat levert dan een fluitconcert op. Laat hij hem weer rustig liggen voor Van Rijn. Die het allemaal gaan doen. Van Rijn gooit richting Babel. Babel aan de rechterkant staan twee Feyenoorders om hem mee. Uiteindelijk speelt Babel de bal over de zijlijn en Mag Miguel Nelon de ingooi gaan nemen namens Feyenoord... Ter hoogte van zijn eigen strafstroomgebied. Ja, wil Feyenoord wat, zal het daar weg moeten komen. En dat voorkomt de Ajaars toch eigenlijk prima. In deze fase van de wedstrijd. Immers worstelt wat met de bal. Herovert hem dan wel. Het is nog op eigen helft. Klaasie zakt nu als een soort paal tussen zijn centrale verdedigers in. Speelt Janmaat aan aan de rechterkant. Janmaat kan naar Schaken. Die zou Dijksjes moeten opzoeken. Speelt weer terug naar Janmaat. Wil dan wel de diepte in. Maar met heel weinig overtuiging krijgt de bal weer in de voeten aangespeeld. Schaken probeert nu langs Dijks te komen. Maar ja, die is twee koppen groter. Heeft langere benen. Maar maakt vervolgens met die handschoen is wel een overtreding op Ruben Schaken. We denken dat de bal ligt na een meter of tien weg bij de rechterpunt van het strafstopgebied van Ajax. Feyenoord mag daar een vrije trap nemen. Klaasie gaat zich melden en alles wat kan koppen bij Feyenoord meldt zich nu in het strafstopgebied voor Kenneth Vermeer. Feyenoord verdient een punt in deze wedstrijd, maar staat achter. Klaasie, bal voor het doel, weggekopt, opgevangen en geschoten door van Balverrichting veranderd en net over. Dat zou wat zijn geweest als hij ook de tweede nog achter zijn naam had gekregen. En dat deze jonge debutant ook al de eerste Feyenoord goal maakte. Het levert Feyenoord een hoeschop op. En belangrijker dan dat weer wat aanmoedigingen van het publiek. Dat als een soort laatste kans nu Klaasie aanmoedigt en zegt kom we gaan ervoor. Zoals ze zegt Feyenoord heeft ook op basis van de mogelijkheden die er zijn geweest echt recht op een punt. Maar staat dus tegen een achterstand aan te kijken. Voorlopig als Klaasie de hoeschop neemt. De bal komt op het hoofd van even de Ajaxide. Dat is de jong die kopt door. Weg en dan doet Soleimani de rest ja nou, inleveren weer bij Jan Maat. Klaas, die staat nog aan die rechterkant. Heeft net die corner genomen, halverwege de Ajax-held. Weer terug naar Jan Maat. Oeh, dat had naar Schaken gekund, want die zocht daar de vrijheid. Weg bij Palsen. Het gaat nu naar de laatste lijn... waar Nelom de bal maar weer eens in het schafspopgebied probeert te krijgen. Weggekopt daar door Palsen. En dan heeft Erikse de bal. Wacht hij eens eventjes en ziet hij dat er wel wat hulp komt. Babel steekt nu aan de linkerkant. De middenlijn over, shockt eigenlijk met de bal aan de voet. Via een hakje naar Soleimani, ook aan die linkerkant. Hij weer terug naar Babel. Babel. Sulemani, het gaat allemaal rustig. Want Ajax uh, heeft de mogelijkheden zo hier en daar gehad om te counteren. Maar wil dat helemaal niet. Wil gewoon zoveel mogelijk seconden winnen. Terwijl Babel nu denkt een duel met Jan Maat is ervoor voordeel te beslechten. Omdat er een overtreding door de rechtsback zou zijn gemaakt. Blijkt dat niet het geval. Gaat de bal gewoon over de zijlijn en mag Feyenoord gaan gooien. Wordt er nog een keer gewisseld? Ja, er wordt gewisseld. Eno gaat nog komen. Aan de kant van Ajax als, laten we zeggen, extra middenvelder. En Babel... Gaat dan naar de kant. Zo komt er een extra slot. Faal van 1-0 was eigenlijk al verteld. Hij kreeg rood bij de wedstrijd van Jong Ajax tegen Jong Nak. Dat leverde hem een schorsing op van drie duels. Nou, omdat hij in beroep ging, zo werkt dat al eenmaal. Mag hij vandaag wel meedoen? Die schorsing blijft staan over. Dat waren, meen ik uit mijn hoofd, twee duels en één voorwaardelijk. Maar goed, hij kan in ieder geval nu nog een paar minuten van waarde zijn voor het elftal van Frank de Boer. Die tevreden zal zijn dat hij hem in de laatste anderhalf minuut nog in kan zetten. Het was een vrij lang verhaal. Maar de wandeling van Babel van de ene naar de andere kant van het veld was net zo lang. Vandaar het gefluit op de achtergrond. Nu is Babel naar de kant en staat Eno in het veld. 89 minuten gespeeld. En dan gaan we zo zien hoeveel tijd Nijhuis besluit bij te trekken bij deze wedstrijd. Als Feyenoord het bal heeft met Del Janmaat. halverwege de helft van Ajax. Janmaat kijkt en zoekt en vindt uiteindelijk Atjabar. Invaller dus bij Feyenoord. Kaatst de bal weer terug richting Bruno Martens Indi, Weer naar Janmaat aan de rechterkant. Weer naar Martens Indi. Nou, met het linkerbeen. Probeert nu te kaatsen met Atjabar. Aanname is goed. Atjabar verlegt naar Klaasie. Klaasie weer naar Martens Indi. Allemaal halverwege de helft van Ajax. Nu komt die bal wel net straks op niet. Oh, met een goal!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 Ziet dat Graziano Pelle misschien wel de mooiste en belangrijkste goal in zijn voetballoopbaan maakt? De man die u hoort schreeuwen, staat achter ons ergens in een box. Werkelijk de longen aan zijn lijf te schreven. Ik denk dat Koeman hetzelfde geluid produceert, maar dan inwendig. Maar het is een mooie goal van Graziano Pelle. Aanname op de borst, halve omhaal. Snoei en snoeihard langs Ken het Vermeer. Oh, dit is goed zeg. Dit is een mooie goal van Graziano Pelle. En we hebben al eerder gezegd, deze wedstrijd ja, dient eigenlijk gelijk te eindigen. Want er is geen ploeg die overtuigend beter is geweest. Pelle is die mening ook toegedaan en maakt de 2-2. Ik moet ineens denken met deze goal. Maar dat heeft ook met zijn uiterlijke verschijning te maken. Omdat hij er wel wat van weg heeft aan Julio Ricardo Cruz. Die ja. ja. had zo'n goal ook kunnen maken. Sterk aannemen en één keer wegdraaien. En baf! De bal langs Vermeer. Schitterend doelpunt. Waar Vermeer wel zijn hand nog opsteekt. Maar net te laat is. En het tiental van Ajax krijgt dan in de slotminuut van de wedstrijd... toch nog de gelijkmaker om de oren. Het is 2-2 in de Kuip. Vier minuten extra tijd aangegeven komt erbij. Daar nog 3,5 van over. Zitten er dan nog meer in. En zijn die team van Ajax nu de weg kwijt. Het publiek vindt van wel. En als dijks de bal voor de voeten van Jan Maatkot kan Feyenoord, halverwege de helft van Ajax gekomen alweer, opnieuw in de vooruit. Ja, ik zou die pellen nog maar een paar keer zoeken. Nu wordt Immers uh, gezocht en die uh, kopt de bal naast de goal van Ajax. Nee, Ajax is de kluts kwijt. Ijs heeft natuurlijk geprobeerd er toch uh, uh, tijd te rekken en uh, met name op de helft van de tegenstander de bal rond te spelen zonder echt, echt veel drang naar voren te hebben. En uiteindelijk is het dus Graziano Pelle die uh, laat zien dat hij wel degelijk kan voetballen. Het gelijk van Van Geel en Koeman die zeiden dat deze man van toegevoegde waarde kon zijn voor het huidige Feyenoord. Daar is lang over getwijfeld, maar ik denk dat uh, na vandaag die twijfel wel verdwenen is en uh, Feyenoord nog veel plezier zal kunnen hebben. ...van deze Italiaan. Nou, we zitten in de extra tijd. Inmiddels is er één minuut over. Uh, nog drie minuten te gaan. Ajax met de rug tegen de muur en Lamproe, maar weer eens met een lange bal. Wordt het nog gekker. Blind kopt een bal weg God, voor de voeten van de Klaas. De tijd inmiddels naar 91,5. We gaan tot 94 door. Schaken aan de rechterkant, een voorzet, Schaken. En daar is pelle weer, daar is pelle weer. Maar die bal wordt de weggekopt. Dan zou Boetjes de bal opnieuw moeten inbrengen op de rand van het stadsgebied. Wacht hij eigenlijk net te lang mee. Komt voor de voeten van Klaasje via een aanraking nog van een Ajax-Siet. En dan opnieuw de rechterkant gezocht. Waar opnieuw Schaken de bal na een duel met Mitchell Dijk voor moet brengen. Mitchell Dijk wordt min of meer gedold. En dan is Jan Maten de man die zou moeten schieten. Komt eigenlijk net niet tot de schot. Want er ook door Eriks nu wordt mee verdedigd. Opnieuw Schaken. Die wil zijn man voorbij, maar glijdt weg. Dan gaat de bal over de achterlijn. En is het hoekschot nog genomen voor Feyenoord. Na 92 minuten. Vanijn zit in de staart. De hoekschop gaat genomen worden door Ruben Schaken. Alles met lengte gaat naar voren. Alles wat klein is moet achterblijven. Schaken neemt die corner. Komt bij de eerste paal. Wordt weggekopt door Palsen. Blijft een beetje hangen in het strafschopgebied. Teruggebracht door Nelon. Weggewerkt door Ajax. Blijft ook een ajax ziet op de grond liggen. Maar Feyenoord gaat door met Daryl-Janmaat aan de rechterkant. Ruben Schaken gevonden. Schaken met een voorzet. Daar komt Pelle. Oh, Vermeer. Fantastische redding van Kenneth Vermeer. Daar had Pelle de tweede van zijn hoofd laten bijna laten komen. Ik raakte van die verwarring. Maar Pelle kopt goed. Maar Kenneth Vermeer katachtig, tikt hij die bal over de lat. Daarbij nog een Ajaxiet op de grond lag. Dat is uh, Soleimani. Daar is Nijhuis nu wel even bij gaan kijken. Maar wat een afgemeten voorzet. Wat een prachtige kopbal. Ja, eigenlijk is alles mooi. Inclusief de redding van uh, Kenneth Vermeer. Maar daar had Pelle waar de derde van Feyenoord op zijn hoofd. Maar Vermeer katachtig dus op de lijn. Van contact. komt dat. Komt nog wel een corner aan natuurlijk. Ja, die redding van Vermeer niet onderschat hoor. Want als je zo'n harde kopbal van zo dichtbij nog kan verwerken als keeper, dan heb je heel veel kwaliteit. En er wordt over Vermeer het een en ander gezegd. Maar de reflexen van deze doelmans zijn werkelijk fenomenaal. En hij zorgt ervoor dat Ajax niet na de gelijkmaker van Pelle in de extra tijd van deze wedstrijd... met z'n tien ook nog definitief kopje ondergaat met deze goede reflex. Want dat is het. Hij sleept zijn ploeger in zekere zin ook doorheen. Ik kan het allemaal rustig vertellen omdat er <laughs> nog steeds verzorgers in het veld staan. Ja, er is, die uh, Koeman probeert Lamproe te bereiken. wil iets tegen die keeper zeggen. Maar Lamproe in deze <laughs> geluid hoort helemaal niks. En Koeman even. van die staat er echt hopeloos om zich heen te kijken. dan wil ik eens wat zeggen tegen die keeper. Dan luistert hij niet. Hoekschop voor Feyenoord in de laatste seconde van deze wedstrijd. We krijgen nog wel wat meer dan 94 minuten nadat Soleimani dus opgelapt is. En even naar de kant moet. Dat betekent nog maar 9 van Ajax twee keer geel voor Mooisander. voor het geval nu pas de radio aanzet. Twee tweede stand. Nou, stand na de late gelijkmaker van Pelle in de extra tijd. Hoekschop van Feyenoord. Weggekond door Paulsen. Wordt uh, opgevangen weer door Feyenoord. Moet opnieuw worden ingebracht door Klaasje die er nog staat vanaf de linkerkant. Hij laat het over nu aan Boetius. Boetius brengt hem al het strafschopgebied in. Vermeer komt zit nu eigenlijk wel half mis wordt gered door de drukte omdat die bal <laughs> ergens stuitert en er is altijd ook van Ajax wel iemand in de buurt om die bal weg te trappen. Schaken. Oh, verslikt zich in Eriksen. Maakt vervolgens de overtreding op Eriksen. Nee, maakt hij niet. En dus mag Feyenoord verder. Klaas schept de bal, maar weer eens richting het schafstopgebied. Pelle met die grote brede borst. legt hem voor Van Rijn neer. En Van Rijn krijgt dan een tikje te verwerken van Boetius. Ja, die gaat wel mee in de strijd. Oh, maar Nijhuis heeft al een einde gemaakt aan de wedstrijd. Nou, dat is... Uh, ik denk ineens, er staat een grensrechter in het veld. Maar die, uh, dat komt omdat Nijhuis inmiddels uh, een einde heeft gemaakt aan deze klassieker. Die blevingsvol was. Eigenlijk kort na rust, uh, uh, na de goal van uh, de Jong... Eventjes de, de, de het kenmerk saai mee kon krijgen. Maar uiteindelijk sloeg de vlam toch in de pan. En Pelle dus met de late gelijkmaker zorgt eigenlijk wel voor gerechtigheid. Want dat deze wedstrijd in 2-2 eindigt. Daar kan iedereen denk ik wel, uh, in elk geval op het veld en uh, op de bank, meeleven. 2-2 dus, tot conclusie van deze klassieker. Heel veel opwinding, maar de feiten zeggen dat de beide ploegen nu FC Utrecht achterhaald hebben. Want ze hebben allemaal 18 punten uit 10 wedstrijden, staan daarmee 4, 5 en 6. En met genoegen zal geluisterd worden naar deze uitslag in Arnhem, Eindhoven en Enschede. Want die hebben 21, 21 en 22 punten. Dus 3 en 4 punten meer dan de Amsterdammers en de Rotterdammers en de club in Utrecht. En gaan allemaal nog spelen. RKC Twente, pexvolle PSV en Herakeles Almelo tegen Heerenveen. Dat allemaal na het uitgestelde NOS-journaal. Graag tot zo. 6 november, verkiezingen in de Verenigde Staten.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 En meer beleven. Dit is Radio 1. Mark Visser met het uitgestelde nieuws van twee uur...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 vvd leider Mark Rutte wordt premier, Ivo Opstelten blijft op justitie... Edith Schippers op volksgezondheid en Melanie Schultz van Hagen op infrastructuur. En huidig minister van Buitenlandse Zaken Uri Roosenthal, keert in het nieuwe kabinet niet terug.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 Australië gaat zich in de toekomst meer richten op de buurlanden in Azië... dan op de traditionele partners in Europa. Dat is de strekking van een plan dat is bekendgemaakt door premier Gillard. In dat plan staat bijvoorbeeld dat meer Australiërs Chinees gaan leren... en dat de handelsbetrekkingen met de landen in de regio moeten worden verbeterd. Het plan moet ertoe leiden dat Australië meer gaat profiteren van de grote economische groei in Azië. De omvang en het tempo van de opkomst van Azië zijn verbazingwekkend... en dat biedt volgens Gillard aanzienlijke mogelijkheden en uitdagingen. Gillard benadrukt dat de betrekkingen op strategisch gebied met Amerika onverminderd belangrijk blijven. Dan het weer, veel zon waarin de kustprovincies zo kans op een bui, het is een graad of 9. Tegen de avond in het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen... en ook morgen bewolkt en regenachtig.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 Vriendenloterij, maatschappelijk partner, Eredivisie. De klassieker in de Kuip, Feyenoord Ajax, is zojuist reinigd in 2-2. Het vervolg van speel 110 in de Eredivisie met de koploper in actie in Waalwijk. RKC tegen FC Twente, Ragnar Niemeijer. Net begonnen die wedstrijd. Het staat 0-0 na een dikke twee minuten spelen. FC Twente, de glans is er toch een klein beetje af. Ook die nederlaag deze week tegen Levante daar in Valencia. 3-0 maar liefst en Twente Europees in de problemen. Misschien nu een goede paas richting Willem Jansen. Maar die bal die komt niet aan. Een paas vanaf het middenveld bij FC Twente. Brama controlerende de middenvelder. Schilder is weer terug op het middenveld. Landsaat zit op de bank. Hetzelfde geldt voor Coutieres. Toch een attractieve speler. Maar die krijgt uh, vooralsnog niet het vertrouwen van zijn trainer Steve McLaren. En voor de RKC inmiddels de nummer 12 geldt eigenlijk ook. Het gaat de laatste tijd niet zo geweldig meer. Laatste overwinning in uh, augustus. En dat is lang geleden. Het staat 0-0. Mooi zonnetje op het veld. En op de klok staan drie minuten. Pek dan tegen PSV. Is het eigenlijk een spannende wedstrijd en die kan? Nog wel, Tom, staat 0-0. Oh. <laughs> We hebben al een paar minuten gespeeld in deze wedstrijd. 0-0 de stand. Ja, PSV, hoe uh, komen die na die wedstrijd? Die hele matige wedstrijd tegen Solna 1-1 af, uh, afgelopen donderdag. AIK was uh, ja, een beetje vergelijkbaar met Pek Wolle. Uh, misschien nog wel zwakker. Uh, met alle respect natuurlijk voor Pek Zwolle. Want die zijn aan een uh, goede reeks bezig. En spelen zeer verzorgd voetbal. Maar benieuwd hoe PSV uh, die, nee, uh, die tegenvaller van afgelopen donderdag kan verwerken. Speelt met Locadia in de spits. Uh, die uh, jonge jongen die zoveel scoort, met name in de tweede. En ook tegen VVV. is nu gevaarlijk. Wat heet gevaarlijk? Hij wordt even aangetikt en wil een uh, penalty. Maar hij tikt de bal naast het doel van keeper Diederik Boer. Dat scheelde heel weinig. Uh, Pax Wolle, een beetje nerveus uh, begonnen aan deze wedstrijd. Maar PSV, dus met Locadia in de spits. En Marcel Ritsmeijer op het uh, middenveld. Dat zijn uh, twee ja, belangrijke vervangingen ten opzichte van afgelopen. Donderdag toen daar Van Ooyen speelde op het middenveld. En uh, in de spits speelde toen Matas, maar die stelde ook teleur. Kijken of Lokadia het beter kan doen. Pex Wolle zal uh, met name moeten verdedigen. Kunnen dat heel redelijk. En misschien via bijvoorbeeld een man als William Pluim. Uh, de spits Benson. Of Mokhtar, die uh, ooit bij PSV vandaan kwam aan het werk. Zet dus uh, balbezit bal bezit voor PSV aan de rechterkant voor Jermaine Lens Die weer aan de rechterkant speelt en niet in de spits. Speelt de bal even terug op uh, Hutchinson. Hutchinson naar het middenveld, de stroopman. En dan wordt de bal helemaal breed gespeeld naar Marcelo. We hebben gespeeld, 4,5 minuut. En staat nog altijd 0-0 bij Peck Wolle tegen PSV. En inmiddels is er ook afgetrapt in het Polmanstadion in Almelo. Bij Herakles tegen Herveen Frank Wilaert. Nummer 9 tegen de nummer 11. Meer middenboot kun je het in ieder geval voorlopig niet uh, krijgen in de eredivisie. Drie minuten onderweg. Het is nog 0-0. En uh, Heerenveen nog geen uitwedstrijd gewonnen. Maar wel zeven punten gehaald uit de laatste drie wedstrijden. En dat is goed uh, te noemen. Met uh, één wijziging op de bank weer. ho. Oh, even opletten uh, voordat de bal bij uh, Rajiv van La Parra terechtkomt. Heerenveen is in de aanval. Namelijk komt de bal nog een keer voor. Of uh, gaan we het strafschapgebied in De bal koort in het strafschapgebied geschoten. En dan inderdaad ingeschoten. ...door Heerenveen Juricic op aangeven van Finn Bogason. Dat ging dat gemakkelijk zeg. De voorzet gegeven vanaf de rechterkant door de ridder. Finn Bogason legt een pan klaar met het hoofd voor Juricic En dan is het 1-0 voor Heerenveen in de openingsfase. Dat in dezelfde basisopstelling trouwens start Heerenveen... ...als tegen Groningen 3-0 thuis gewonnen. Ondanks het feit dus dat Kruiswijk weer terug is in het elftal na een schorsing. Hij begint vandaag op de bank en gaat... De Heerenveen begint dus uitstekend tegen Herakles. Dat ook één wijziging, in het heeft, dat één wijziging in het elftal heeft moeten doorvoeren. Omdat daar een schorsing is. Te Wierik, vorige week schorsing opgelopen tegen Ajax. Voor hem in de plaats speelt nu Koenders. En daar komt Herakles gelijk erachteraan. Buitenspel voor Everton, maar die komt niet aan de bal omdat uh, hij op de grond ligt en dus de bal aan hem voorbij gaat in de handen van Noordveld. Het is een open wedstrijd in de eerste minuten. En de openingsgoal hebben we dus al gezien. Juricic maakt 1-0 voor Heerenveen tegen Herakles. Verder zijn we ook bij de hockeywedstrijd tussen Kampong en Pinoquet. En we houden u op de hoogte van het scoreverlopende Jupiler League bij Volendam tegen Den Bosch. Nog twee uitslagen uit het buitenland. Zaragoza tegen Sevilla is in Spanje geëindigd in 2-1. En Catania tegen Juventus. De koploper werd 0-1. En de tweede wereldbeker veldrijder bij de vrouw in de Tsjechische, Tsjechische Pilsen... is gewonnen door de Amerikaanse Catherine Compton. Sanne van Pasen, die vorige week nog de beste was in Tabor, werd vandaag vierde. Harold Hall en John Ouds uit begin jaren 80 en Kiss on my list. RKC 20 daar op het gewone gras, naar Meijer. Zo is dat. 10,5 minuten aan de gang. 0-0 stand. En RKC heeft het heel moeilijk tegen FC Twente. dat heeft natuurlijk te maken met kwaliteit, maar. Ze zullen iets moeten bedenken om wat onder die druk uit Enschede vandaan te komen. Wel een hoekschop voor RKC, gek genoeg. Sander Duits de Duitse eerste corner van de wedstrijd, laag bij de eerste paal. En daar staat Rosales, de vleugelverdediger van Twente, die de bal heel makkelijk kan wegkoppen. Vervolgens schiet die bal door tot bij de middenlijn. is het, het oppakken van Art van Peppe. En de vrijheid nu opeens aan de rechterkant in de aanval. BRKC. voorzet komt van Jozefzoon. Maar is uitermate zwak. Want die bal is niet hard. is niet bekeken. En komt zo terecht bij uh, doelman Michailov van FC Twente. Die hem kan meegeven aan de rechterkant van het veld. Aan Rosales. Diepe bal. Zoeken naar bijvoorbeeld Tadic. Maar die bal wordt onderschept door Van Mosselveld. Dan een uh, matige trap. Van doelman Jeroen Zoet die de bal gekregen had. Maar dat ook dat loopt uitstekend af uiteindelijk. En is het uh, nu van Peppe denk ik. Ja, aan de linkerkant. Kan ook veel meters maken. RKC komt wat beter in de wedstrijd. Sliding Willem Jansen. Niet op de bal, maar op de benen van, van Peppe. En dat is de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Die nog niet eens een kwartier oud is. En dat betekent dat hij dus op zijn teller moet gaan passen. Willem Janssen in het vervolg van deze wedstrijd. De scheidsrechter vanmiddag is overigens Tom van Siegem En nu zie ik dat klaar staat voor deze vrije trap. Zou die bal kunnen laten indraaien met zijn rechter. Maar inmiddels heeft ook Sander Duits de man van de Hoekschop... zojuist BRKC zich gemeld. En er is overleg tussen deze twee. Wie gaat het doen? Als Jozef Zoon het doet, zal die bal beter moeten zijn dan de voorzet van pakweg anderhalve minuut geleden. Twente helemaal terug in het eigen strafstopgebied. Daar komt die bal, is wat beter, maar nog steeds niet goed. Op het hoofd van Douglas nog altijd de bal in het strafstopgebied. Willem Jansen, dan gaat zijn tegenstander liggen. Dat is Bukari, die voor het eerst in de basis staat. Doet eigenlijk voorkomen alsof hij een tik heeft gekregen. Volgens mij valt dat wel mee. En doet Bukari nu voorkomen alsof het heel ernstig is. Terwijl dat eigenlijk niet het 12,5 minuut gespeeld, heerlijke voetbalomstandigheden, prachtig zonnetje, goed veld. Nog geen doelpunten. 0-0 bij RKC Twente. Peks tegen PSV is het al één richtingsverkeer in die uitkant. Dat wel, maar ook nog altijd 0-0 op het uh, welkunstgras kunstgras van uh, Zolle. Maar dat ziet er goed uit. En uh, PSV was daar toch een beetje angstig voor. Voor zo'n wedstrijd op kunstgras. Daar uh, houdt men gewoon niet van uh, de voetballers. Maar goed, ze houden goed stand. Wat heet uh, PSV veel in de aanval. Bijna op 1-0 naar een vrije trap. Van uh, Mertens, die uh, ja, is zo'n klassieke uh, vanaf de linkerkant. Met rechts genomen voor doelslingeren. En gaat langs alles en iedereen. En Diederik Boer, de uitstekende keeper van Pek Zwolle. Tikte die bal nog uit het doel. PSV in de aanval met Strootman. Gaat nu de helft van Pax Rollen op. Hij heeft nog altijd de bal aan de linkervoet. Maar hij legt hem dan even terug. <coughs> Sorry op Marcelo. Die vindt aan de rechterkant Hutchinson. Hutchinson de rechtsback Weer naar Stroopman. Tempo ligt laag bij PSV. En uh, gaat de bal naar Locadia. Die uh, jonge spits die zo verschrikkelijk veel scoorde uh, in het uh, tweede van uh, PSV. En ook toen hij zijn debuut maakte bij het eerste van PSV. Meteen drie keer scoorde tegen VVV. Nu dus zijn eerste basisplaats in de Eredivisie. Staat hij in de spits. Maar de bal ging wel via hem over de zijlijn. En dus mag uh, uh, Peck Wolle gooien. Doet dat. Verlegt het spel naar de rechterkant. Zal ook vaak moeten omdat men de linkerkant een beetje vrij laat. En nu is er wel een slecht balverlies van Mokhtar. Ik kan Dries Mertens overnemen. Mertens bal het strafschopgebied in. Maar Lachman kan de bal wegkoppen. En dan kan Pluim de bal oppikken. En hem meteen in de diepte geven richting Benson. Benson wordt vastgehouden door de Rijks. Daar moet je voor fluiten schrijf, Dat doet hij niet. En dan kan keeper Boy Waterman de bal... Terwijl hij uit het doel komt gerend uh, wegtrappen en kan PSV weer in de aanval gaan via uh, uh, Lens. Lens aan de linkerkant heeft uh, een mannetje Avi's tegenover zich. Brengt de bal voor het doel. En dan met heel veel moeite wordt die bal tot hoekschop verwerkt door Pexwolle. Pex Wollen zwaar onder druk. Uh, PSV in de aanval, maar het staat nog altijd 0-0. Na 14 minuten spelen bij Pekswolle PSV. En Heerveen, al snel op voorsprong bij Herakles van Wilaard goal van Judas Maar de wedstrijd volledig open. Bij Herakles schrikt trouwens niemand van op tegen goal. Dat zijn ze wel gewend. Als je een roze bril opzet, dan zou je kunnen zeggen dat de instelling is. We willen meer goals maken dan de tegenstander om wedstrijden te winnen. Met die drie verdedigers. Vier middenvelders en drie aanvallers. Waar ze ook gewoon tegen Herenveen meespelen. Een op één dus achterin. Drie spitsen van Herenveen. En daar heeft Herakles het achterin behoorlijk lastig mee. In de openingsfase. Maar ze zullen het niet veranderen. Dat deden ze tegen Ajax niet. En dat zullen ze vandaag tegen Herenveen ook niet doen. Korte corner. Duarte probeert hem in de korte hoek. Te prikken. Dat is wat al te enthousiast. Want niet zo heel erg geweldig ingeschoten. En uh, dus kan Noordveld rustig oprapen voor Herenveen. En uh, het spel uh, weer verleggen. In dit geval naar de rechterkant. Daar waar uh, uh, Van Anholdt de bal aanneemt. Ter even terugleggen op Gouwerleeuw. Maar Hereveen gelijk met veel mensen voor de bal. Nu gaat de bal over Finn Bogasson heen. Die hem zo lekker klaarlegde. De ridder kan er ook net niet bij. Rienstra is er dan eerder bij. En uh, Herakles kan uh, uitverdedigen. Dat lijkt even mis te gaan. Bruns pikt op. En dan kan uh, Kwanza doorvoetballen. Lijkt mij Everton buitenspel. Dat is de assistent scheidsrechter met me eens. En... Uh, terecht ook. Want Everton had een metertje gepikt achter de defensie van Heerenveen. Dus stond die assistent uitstekend op te letten. Dan kan er weer van de goal afkomen. Met de vrije trap snel genomen. Gouwleeuw eventjes de bal breed leggen, Krijgt hem weer terug van Kums. En zo kan Heerenveen dan uitverdedigen. Doen ze niet goed genoeg. Uiteindelijk zit Kwanza er weer goed tussen. Combinatie met Everton. Terug naar Kwanza. Bal naar Duarte. Die kiest even voor de ruimte achterin. Bij Rienstra die ook op de helft van Heerenveen terecht is. Gekomen. Nu staat iedereen, behalve de doelman van Heracles op de helft bij Herenveen. Is de ruimte dus klein. Heracles op zoek naar het gaatje ergens in die ruimte met, met Gaurier. Die heeft al gil gekregen voor Maar Gaat hij nu uh, een overtreding meekrijgen of de waarschuwing van... je moet het niet blijven doen. Hij uh, gaat de waarschuwing krijgen dat hij dit niet moet blijven doen. Oh nee, hij krijgt toch een vrije trap mee. Kwartiertje onderweg. Herakles tegen Herenveen. het is 0-1. De Jupiler League bij Volendam tegen Den Bosch... staat het inmiddels 1-0 voor de Volendammers... door een eigen doelpunt van Van Brakel, speler van Den Bosch. We gaan naar Frank Wielaert, Almelo. 17 minuten onderweg. Wat een fantastisch doelpunt van Gaurier is dit zeg. Hij krijgt de bal voor zijn voeten. Buitenkant linkerbeen. Schiet hij hem in de verre hoek. Uitstekende treffer. Een uh, prima doelpunt gemaakt door uh, Gaurier. Over Noordveld heen. En uh, zo maakt hij de 1-1 bij Herakles tegen Heerenveen. En is de wedstrijd weer helemaal open. Dat was hij al, maar nu qua stand ook. 2012, ik mag hem nog afkondigen, train bruises. Ja, Frank Wieland ging met zijn stem behoorlijk de hoogte in. betekent dat de gelijkmaker van Herakles wel heel mooi moest zijn. Oh, echt een beauty was het hoor. Als ik eraan terugdenk krijg ik gelijk weer een glimlach op mijn gezicht. Die goal van Gaurier, buitenkantje linkerbeen prachtige loop over Noordveld heen. Het is een compleet open wedstrijd. Daar word je ook bijzonder blij van. Vorig jaar werd het 4-2 voor Heerenveen. Hier het jaar daarvoor werd het 4-2 voor Herakles. Dus ik heb met mijn gezonde verstand gewoon 3-3 ingevuld, omdat ik niet partijdig ben. Maar je verwacht veel goals. En dat lijkt het ook te gaan worden in de volledige openheid. Rajiv van La Parra naar de 1-1. Al een enorme kans gemist om weer te scoren voor Heerenveen. Stak in zijn eentje de hele helft van Herakles over. Kwanza was te laat met een tackle. En ook Bruns miste met zijn tackle de nodige effect. Maar uiteindelijk miste Van La Parra ook. Omdat hij voorlangs de goal van Pasveer de bal liet gaan. En nu Pasveer met de bal in zijn handen. En kan Heracles er afkomen. De ene aanval naar de andere aanval rolt er hier gemakkelijk uit het voetbal van de beide ploegen. En nu is het Bruns die even achterin de bal komt ophalen. Het hele middenveld mag oversteken. Heerenveen wacht op de eigen helft af wat er Heracles gaat doen. En dan is het... Die helemaal komt oversteken bij de hoekvlag. Bal wordt voorgelegd en dan ingekopt door Everton. Die gaat wel op tijd de hoogte in, maar krijgt de bal boven op zijn hoofd. Bal gaat dus recht omhoog. Kan Gouwenleeuw weer uitverdedigen. Het is een open wedstrijd en dat heeft twee doelpunten opgeleverd. Daar blijft het zeer zeker niet bij. Bij Heracles-Herenveen. 1-1 is de stand. Aan even Hockey, u krijgt eerst de vrouwenuitslagen. uitslagen. Amsterdam won. Den Bosch won. Laren niet. 1-1 tegen Nijmegen. Hurley won van Oranje Zwart. Kampong won van Pinoquet. En mop. SJC werd 0-0 Den Bosch en Amsterdam volledig op koers, net als SSC En daaronder komt echt strijd om die vierde playoffplaats. Kampong, Laren en Mop. Kampong vrouwen dus richting playoffpositie. Tim Steens, Kampong mannen zitten daar al in. En Pino wil zo <laughs> graag, hè? Nou ja, we, we zijn pas zeven wedstrijden ja, nu toch? Wel. Dit is de Ik heb de stand voor me liggen, Tim, sorry. <laughs> ja, klopt, Tom. Ja, inderdaad. Zoals je zei, Kampong staat op dit moment derde. Met 16 punten uit zeven wedstrijden. En Pinoquet, waar ze dus tegen spelen. Die staan zesde met 10 punten. Dus die moeten vandaag eigenlijk winnen. Maar we hebben drie minuten gespeeld. En Kampong leidt al met 1-0. Dankzij een treffer van Constantijn Jonker. Het was een actie van Robert Kemperman aan de linkerkant. Hij pusht de bal voor het doel. En uh, Diederik Mars, de keeper van uh, Pinoquet, zag daar niet goed uit. Hoewel nu weer een kans voor Kampong. En een kans voor Kwerijn Kaspers. Maar hij schiet de bal tegen Diederik Mars aan, de keeper van uh, Pinoquet. En uh, ja, ik wil even mijn verhaal afmaken bij die eerste goal. De voorzet van Kemperman werd niet goed verwerkt door diezelfde Diederik Mars, de keeper van Pinoquet. En toen was Constantine Jonker, er als de kipper bij om die bal onder hem door te pushen. En zo leidt Kampong al na drie minuten spelen met 1-0. RKC tegen FC Twente, inmiddels een minuutje of twintig onderweg in Waalwijk. niet meer. We zitten wel halverwege de eerste helft. Maar een schieten bij Twente van een meter of 25. Een afzwaaier, dat is het. En niet meer dan dat bij de 0-0 stand. Bengtson is het, een Scandinaviër uit de verdediging van Twente. Die het maar een keertje probeert. En de bal wordt nu opgepakt door doelman Jeroen Zoet van RKC Waalwijk. Eigenlijk heeft die Zoet niet eens zo heel veel hoeven doen. Er is wel druk geweest van Twente. RKC is daar een beetje aan het onderuitkomen. Maar dat waren met name momenten dat er veel mensen voor het doel stonden. Dat er een keer gekopt werd, een keer geschoten werd door Chatley. Maar echt vloeiende aanvallen van Twente hebben we eigenlijk nog niet gezien. De bal gaat nu op de Twentse helft over de zijlijn heen. En daar mag Twente zometeen een ingooien gaan nemen. Of is het een vrije trap? Nee, het is Rosales die mag gaan gooien. Die mag blij zijn dat hij er nog bij is. Want hij heeft de tweede gele kaart van Twente gekregen. En het was een forse ingreep op de onderkant van het scheenbeen van, van Peppe die weliswaar weer is opgestaan, die wel veel pijn had. En ik denk als je daar rood voor geeft... zeker omdat de intentie gemeen was dat er helemaal niemand is... die daar veel kritiek op levert. Wat mij betreft had Rosales er wel afgemogen... terwijl de wedstrijd nu stil is komen te liggen... vanwege weer een andere blessure. Eens kijken hoe het daar gaat met Luc Castanjo, staat in ieder geval ter hoogte van de middenlijn weer op. Ruim 24 minuten gespeeld. RKC Twente is nog geen fantastische wedstrijd... en het is ook nog 0-0. Ook ruim 24 minuten gespeeld bij PEC Zwolle, PSV en Andy. We hebben je nooit horen... We willen doelpunt dus 0-0. Nee, het uh, zou wel heel vreemd zijn geweest als hij dat wel had gedaan. Dan staat hij inderdaad 0-0. Oeh, bijna een Boktaar. die uh, bijna richting de keeper Waterman uh, ging. Aardige wedstrijd om naar te kijken. Maar nog geen uh, hele grote kansen of uh, doelpunten. Of het moet uh, Wijnaldum zijn geweest die de bal iets zijn net uh, schoot. Nu is het uh, Joey van den Berg die de bal heeft opgepikt. En een lange rush naar voren maakt. Een hele lange rush. Maar ja, links van hem staat niemand. Want dat hebben ze een beetje vrijgelaten. Nog altijd in balbezit. En dan de opening naar de rechterkant. Open doekje voor Van den Berg. Omdat hij de bal mooi geeft op Boktaar. Boktaar wil bij Willems langs langsgaan. Dat lukt ook aan de rechterkant. En dan via Willems toch een hoekschop omdat Willems nog net zijn been uit kon steken bij de voorzet van Moktar. Maar het zegt uh, genoeg dat Pax Wolle zeker ook in de wedstrijd zit. Ondanks het overwicht van PSV in die uh, zeg maar eerste 20, 25 minuten. Maar uh, Pek probeert uh, echt wel het doel van richting, of richting doel uh, Boy Waterman te zoeken. Heeft ook geresulteerd in een goed schot van diezelfde Joey van der Berg. Waarbij Waterman gestrekt moest. Dus even kijken wat de hoekschop op gaat leveren. De linksback komt helemaal over. En uh, dat is een goede linksback vandaag want uh, ook een beetje verrassend. Als je T is uh, linksback speelt normaal over het middenveld om de hoekschop te nemen met het dikke been. Oh, daar liggen er drie in het op uh, twee van, uh, van Peck Zwolle en één van PSV. Die moeten allemaal bij uh, de scheidsrechter komen. Het is uh, Daryl Latchman, onder andere. Die uh, hoekschop zal worden overgenomen. Maar men liep elkaar een beetje te trekken en te duwen. Uh, even kijken. De Rijk is erbij. En Willems is erbij. En Strootman. Nou, in ieder geval moet nu even Ed Jansen oorde op zaken stellen. En dan gaan we de hoekschop nog een keer krijgen. Overigens, Pexwolle Zwolle thuis nog geen punt gehaald. Uh, het zou uh, leuk voor ze zijn als dat vandaag wel zou lukken. Het is uitgesproken met de heren onderling. Ed Janssen fluit, uh, uh, pakt de fluit in de mond en fluit dan voor het uh, begin van uh, de tweede keer dat de hoekschop genomen mag worden. Daar komt hij voor het doel. En daar kan hij bijna gekopt worden en wordt wel gekopt door Stroopman ten koste van een hoekschop. Leuke wedstrijd om naar te kijken. 25, nee al 26 minuten gespeeld en het staat nog altijd 0-0. Amerikaanse skier Ted Ligety heeft in Soel de eerste wereldbekerwedstrijd... van het seizoen op de om gewonnen. Ligety hield onder zware omstandigheden. Italiaan Meugel en de Oostenrijker Hirsche achter zich. Zijn ze dol op in Amerika, maar ze kijken natuurlijk ook naar de World Series. San Francisco Giants gaan daar op af op winst. Want ze wonnen ook de derde wedstrijd in Detroit van de Detroit Tigers met 2-0. Ze hebben nog maar één overwinning nodig... want ze leiden met 3-0 in de Best of Seven-serie. En Igor Zeisling is doorgedrongen tot het hoofdschema van het laatste tennistoernooi van het jaar uit de Master serie er wordt gespeeld in Parijs Amsterdam won in de tweede ronde van de kwalificatie... in twee sets van de Duitser Benjamin Becker. Sluisling is de enige Nederlander die in Parijs in actie komt. Dat betekent dat we eruit gaan voor het journaal van drie uur. Met de volgende tussenstanden. Bij RKC Twente staat het nog altijd 0-0. 27 minuten gespeeld. Bij Heracles Heerenveen staat het 1-1. Jouwensietje en Gaurier, mooie open wedstrijd. En bij Pek Zwolle PSV staat het 0-0. Eerder op de wedstrijd was er ook al een wedstrijd van. Feyenoord tegen Ajax werd 2-2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 Dit is Radio 1.